7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Apple-oprichter Steve Jobs overleden. Spaarloon komt volledig vrij en Schippers wil praten met actievoerende huisartsen.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 Sarah Palin doet niet mee aan de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. In een brief aan haar aanhangers zegt Palin dat ze zich niet kandidaat stelt voor de Republikeinse nominatie. Haar besluit komt niet als een grote verrassing. In interviews had de vicepresidentskandidaat van 2008 al laten doorschemeren dat ze niet zou meedoen. Bij de Republikeinen zijn de belangrijkste kandidaten de oud-gouverneur van Massachusetts, Mitt Romney, en de huidige gouverneur van Texas, Rick Perry. De eerste voorverkiezingen zijn begin volgend jaar. De universiteit van Harvard is op de lijst van beste universiteiten gezakt naar plaats 2. Op de ranglijst van het blad Times Higher Education staat het California Institute of Technology in Pasadena nu op 1. Binnen de top 100 staan 12 Nederlandse universiteiten. Alleen de VS en Groot-Brittannië hebben meer universiteiten binnen die top 200. Utrecht staat op plaats 68 als hoogste in de ranglijst. Dan is weer nog vanochtend herfstachtig met veel regen. Vanmiddag opklaringen, maar ook enkele buien. De zuidwestenwind is stormachtig in de kustgebieden. En vooral in het noorden en westen van het land zijn stevige windstoten. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen buiig, hooguit 15 graden. En in het weekend blijft het herfstachtig. Zaterdag is het fris met maximaal rond 13 graden. En zondag wordt het wat zachter. ANW-verkeersinformatie. De meeste files staan bij Amsterdam en Rotterdam. De opvallende files die staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Alweer 9 kilometer bij Zoete Rijndijk. rijndijk Langste files staan op de A7 vanuit Hoorn. Tussen de afgrit A van Hoorn en de afrit Weidewormer 12 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. En daardoor tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden 8 kilometer...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 Het NOS Radio 1-journaal met Lara Rentse. In Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Een van de stakende huisartsen noemde de woorden van minister Schippers... over mogelijk meer geld vanochtend bij ons een tissue uit eigen doos. Straks maar eens goed luisteren wat de minister nou te zeggen heeft. Eerst naar het overlijden van een revolutionair. Steve Jobs, de grote man achter technologiegigant Apple, is namelijk overleden. Jobs was decennia lang een drijvende kracht achter de hele computerindustrie. Onder zijn leiding werd onder meer de Macintosh-computer uitgevonden. En ook stond hij aan de basis van grote verkoopssucces... zoals de iPod, de iPhone en de iPad. Koen van Tongeren van One More Thing, de grootste Apple-community van de Benelux. Goedemorgen. Goedemorgen. Wisten dat Steve Jobs ziek was. Hij werd steeds magerder, zag er steeds slechter uit. In augustus uh, stapte hij formeel terug bij Apple. Vindt u dat zijn overlijden toch nog um, ja, snel gegaan is, snel gekomen is? Ja, uh, snel zeker natuurlijk, maar uh, niet onverwachts uh, vind ik persoonlijk. Um, uh, Steve Jobs was echt een man die, die was geboren voor Apple, zou je kunnen zeggen. En um, het was eigenlijk wel duidelijk dat hij bij het bedrijf zou blijven tot hij echt niet meer verder kon. Hè. We wisten natuurlijk al lang uh, dat hij ziek was, zo, zoals u zelf zei. En het was duidelijk dat toen hij in Augustus uh, uh, afscheid nam dat dat betekende dat het einde nabij was. Dus ja, hoe erg het ook is. Wij uh, zaten hier de afgelopen maanden eigenlijk al te wachten op dit uh, slechte nieuws. Mm. Um, zijn overlijden komt een dag um, na de presentatie van de iPhone 4S. Was zijn afwezigheid daar merkbaar, wat u betreft? Um, natuurlijk was het merkbaar, want uh, een uh, keynote of een, een media-event... zonder Steve Jobs is gewoon niet hetzelfde. Hè. De nieuwe CEO Tim Cook deed hard zijn best... Um, maar hij heeft toch niet datzelfde showmanschap dat Steve Jobs had... Um, ja, je zag het ook misschien nog, hè, misschien is dat een beetje, uh, zien wij dat veel symboliek in. Maar uh, je zag op de eerste rij uh, in de zaal zag je een, een lege stoel die de hele, uh, tijdens de hele uh, uitzending leeg bleef, waar een bordje reserved op stond. En um, ja goed, als je er wat symboliek achter wil wil, wil zetten, dan, dan werd Steve Jobs ook al letterlijk dus tijdens die uh, bijeenkomst gemist uh, met een lege stoel. Ja. Job stond erom bekend dat hij zich met elk detail bemoeide. Heeft het bedrijf nu ook zijn belangrijkste innovator verloren? Of heeft hij dat kunnen overdragen aan anderen? Ja, dat heeft hij wel kunnen overdragen. Kijk, Steve Jobs is natuurlijk. Hij, heeft, hij is Apple begonnen eind jaren 70. Hij is er. Uh, begin jaren uh, 80 is hij eigenlijk weggestuurd. En hij is uh, uh, eind jaren 90 weer teruggekomen bij het bedrijf. En toen heeft hij echt gezorgd voor een wederopstanding. Wat hij gedaan heeft, is in ongeveer 10 jaar tijd. heeft hij gezorgd dat het hele bedrijf. dat er alleen maar mensen werken die eigenlijk denken zoals hij. Um, en die uh, hetzelfde gedachtegoed uitdragen. Uh, dat betekent dat hij. Uh, nou ja, dat, dat iedereen denkt nu als Steve Jobs bij Apple, zou je kunnen zeggen. In ieder geval op de belangrijke posities. Ja. En kunnen dat werk wel overnemen. En hoe heeft hij dat gedaan? Want wat, wat, is, wat was zijn karakter? Hoe kreeg hij dat nou, voor elkaar? Nou, zijn karakter was eigenlijk dat hij uh, met heel weinig tevreden was. Hij was altijd op zoek naar uh, hetgeen wat er nog niet was. Um, en uh, nam gewoon niet, uh, nam niet snel genoeg uh, met alles wat er gepresenteerd werd. Hè. Er zijn verhalen bekend over dat, me, dat mensen in, in Teams maanden of soms zelfs jarenlang werkten aan bijvoorbeeld een bepaald soort software. Uh, en dat hij dat gewoon op een maandagochtend zo van tafel gooiden van dit is niet goed, ik ga het maar helemaal opnieuw doen. Ja. Um, die, die, die, die continue drive naar perfectie, het altijd, het. het, het, het nog tien keer beter willen doen dan de concurrentie. Um, ik denk dat dat heel erg doordrongen is in de mensen die die aangenomen heeft... en die het bedrijf nu, uh, nou ja, nu verder moeten leiden. Nou, bent u van de grootste Apple-community, van de Benelux... vindt u dat met het overlijden van jobs het bedrijf glans verliest? Um... Ja. Ik Zegt u heel voorzichtig, zeggen. want dat doet ook pijn waarschijnlijk. Nou ja, een beetje wel natuurlijk. Want ja, het bedrijf verliest geland. Want een CEO als Steve Jobs, um, die, die zou het niet kunnen vinden. Het was bijna een soort dictator eigenlijk in hoe die het bedrijf leidde. Maar bracht het bedrijf daardoor wel, daardoor wel tot hoogtes die we ons, nou ja, 10, 15 jaar geleden niet konden voorstellen. En dat gaat niet meer terugkomen. Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat het slecht zal gaan met Apple. Uh, uh, dat bedrijf, dat zal zeker de komende jaren uh, nog. Nog, nog verder floreren dan het nu al doet. Um, het is natuurlijk alleen afwachten op de lange termijn... Of ze, uh, uh, ja, of ze die winning streak, zeg maar, of ze die kunnen volhouden. Precies, jobs. Ja, of ze kunnen blijven innoveren. Koen van Tongeren, ja. dank voor uh, je snelle reactie. Koen van Tongeren van One More Thing, dat is uh, de grootste, ik zei het al... Apple Community van de Benelux. Dan naar het nieuws over de huisartsen. Ze is er vandaag niet bij, bij de manifestatie van de huisartsen. Minister Schippers, ze heeft verplichtingen in de Tweede Kamer. Maar ze reageert wel op de kritiek van de huisartsen. Die klagen dat ze 132 miljoen euro minder krijgen. Nou, ze kunnen demonstreren wat ze willen. Edith Schippers blijft erbij dat het nu zo eenmaal moet. Nou ja, wij hebben afgesproken hoeveel ze mochten groeien. En daar zijn zij bovenuit gekomen. En dan kun je een paar dingen doen. Uh, je kunt de rekening uh, stapelen bij de burger. En zeggen, alle overschrijdingen die komen op uw bordje. Of je kan zeggen, iedereen pakt zijn deel. We vragen aan iedereen een beetje. Het wordt een moeilijk jaar 2012. Allemaal een beetje de broekriem aan. Maar de huisartsen die zeggen, ja, wij moeten meer taken gaan doen. Uh, en de patiënt wordt hier de dupe dan van als ons geld afgepakt wordt. Ja, maar je zou ik vind het iets te gemakkelijk. Kijk, ook als het in het bedrijfsleven moeilijk gaat, of het gaat in andere sectoren moeilijk, dan zou ik eerst eens kijken, kun je op allerlei kosten, vaste kosten die je hebt van gebouwen, van uh, services die je kan delen, misschien met andere beroepsgroepen, kan je daar niet eerst beter naar kijken voordat je het hebt over minder personeel? Vindt u dat de huisartsen een beetje zeuren? Nee, ik begrijp dat dit geen leuke mededeling is als je geld terug moet uh, geven wat je wel te veel hebt gehad, maar dan is dat natuurlijk niet leuk. Um, en, uh, dus ik begrijp heel goed dat zij daar hun uh, ongenoegen over willen uiten vandaag. Ze zijn boos. Komt het ooit nog goed tussen de minister en de huisartsen?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 Maar wat betekent dat dan concreet? Wat moeten ze gaan doen, die huisartsen, om meer geld van u te krijgen? Nou, eenvoudige operaties, eenvoudige handelingen die je in het ziekenhuis doet. Waarvan uh, huisartsen zeggen, dat kunnen wij veel beter zelf in onze eigen praktijk. Dat hebben we ook jaren gedaan. We willen dat wel weer terugnemen, uh, Maar dat kost ons tijd en energie. Daar hebben wij, uh, willen we ook voor betaald worden. Dat vind ik niet meer dan normaal.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 Ja, maar uiteindelijk gaat het toch om de belang van de patiënt. En dat wij in de toekomst ook in Nederland een betaalbare gezondheidszorg hebben. U heeft misschien in de toekomst extra geld voor die huisartsen. Maar als ik het goed begrijp, waar ze nu zo boos over zijn... die overschrijdingen, die moeten ze wel gewoon terugbetalen, toch? Die 132 miljoen. Ja, want het gaat mij over dat je extra taken doet. En bij die extra taken hoort extra budget. Maar gaan we eerst afspreken, wat gaan we er precies voor doen? Welk geld hoort daarbij? Allebei handtekening zetten, klaar om tafel afspraken maken voor betere huisartsenzorg. Dat is uw oproep, geloof ik, hè? Ja, hele goede samenvatting. Edith Schippers was dat in gesprek met Marcel Bril. Laten wij maar weer eventjes naar Joris van de Kerkhof gaan. Die is namelijk bij een huisarts in Riedekerk. Nou, Joris, uh, jullie hebben vast meegeluisterd. Edith Schippers begrijpt de ja. huisartsen. Ze vindt misschien ook wel wat geld later in de toekomst. Kunnen de huisartsen daar wat mee? Stil aan het luisteren, maar uiteindelijk werd het gezegd... steeds bozer en bozer en bozer. Zeker op het moment dat er gezegd wordt dat de huisarts te makkelijk is. Eh, eh, bijna Homerisch gelach, om het zo te noemen. Bezuinigingen op de praktijk eh, en, en niet op het personeel. Nou ja, kom dan eens met, met, met, met betere voorbeelden. Komt het ooit nog goed, eh, was de vraag van Marcel Bril. En eh, de minister zei, ja, ik hoop het wel. En u zei heel nadrukkelijk, nee. Nee, nee ik hoop het ook, maar ik denk het niet... Ik denk niet als de minister nu inderdaad die 132 miljoen euro bezuinigingen doorzet... dat het dit jaar goed komt met de minister. Maar de minister zegt dat het eigenlijk geen bezuinigingen zijn. U hebt het zelf veroorzaakt. Ja. Um, een deel van Er zit een overschrijding in het huisartsbudget. Dat is omdat we meer zijn gaan doen. Wat de minister ook nadrukkelijk zegt: als we meer gaan doen, krijgen we meer geld. Dat maakt ze voor 2012 dus niet waar. Ik zie eigenlijk geen reden om haar voor 2013 en 2014 dan wel te geloven. We hebben eerdere handtekeningen gezet... Uh, met vorige ministers, waarin wij uh, beloofden meer te gaan doen, waar ook meer geld voor zou komen, dat wordt nu gewoon teruggedraaid. En daar ben ik heel, heel erg boos over. En dan gaat ze nu hetzelfde beloven voor 2013 en dat moet ik dan wel geloven. Nou, dat geloof ik dus niet. Gaan besparen op mijn vaste kosten. Ik weet niet wat de minister denkt, maar ik kan wel naar mijn ICT-meneer gaan en zeggen: Weet volgend jaar voor de helft doen, want ik heb minder budget. Maar ik denk dat de minister zelf ook wel snapt dat hij dat niet gaat doen. Straks eens in de praktijk gaan kijken dan de, hoe het hoogpolig tapijt daar ligt. En, <lacht> en die hele dure steen waar het, uh, het opgebouwd is. U zakt de vloer? Ja, ja, ja, ik moet hoog nodig gaan. Of gaan verhuizen of gaan, uh, gaan verbouwen. Dus ik denk dat het met het hoogpolig tapijt wel meevalt. Als u de minister zo hoort. Ja, ik, wa, ja. ik was nu aan, na, na, naar u aan het kijken. Ja. Hij zou bijna zeggen van uh, ga naar een dokter om uh, wat tegen de zenuwen en tegen de stress te doen. Uh, want het vreet u zo ontzettend op. Uh, dat uh, alleen al als je het zo ziet, gaat dat ten koste van, uh, van de zorg uh, voor de patiënten. Omdat u niet meer met die patiënt, of minder met die patiënten bezig bent, dan met uh, het gedoe eromheen, lijkt wel. Ja, dat vind ik ook het, uh, een van de grote bezwaren van wat er nu weer gebeurt. Het is niet de eerste keer. Het is ook niet de eerste keer dat we staken. We zijn als huisarts niet heel erg bekend omdat we nou ieder jaar op de barricade staan. Maar het is niet de eerste keer in mijn carrière. Ik ben nu twaalf en een half jaar huisarts. Er is nog geen jaar geweest dat er niets veranderd is. En daar word ik wel eens moe van. Er gaat zoveel tijd zitten. En iedere keer weer nieuw beleid. Nieuwe regels, nieuwe bezuinigingen. Dat gaat inderdaad ten koste van de patiëntenzorg. En dat is toch uiteindelijk waar ik huisarts voor geworden ben. En waar mijn hart ligt. We gaan kijken waar dat hart dan klopt. Niet alleen bij u thuis hier, nee. maar ook in de, in, in, in de praktijk. Hier ja? vijf minuten verderop. Daar gaan we zo naartoe. Naar die vloer waar je doorheen zat. <laughs> En straks ondubbelzinnig kiezer voor Europa. Die oproep komt van de Serg en is gericht aan Mark Rutte. Hoort u zo meer over. Ik is maar eens even naar Wijnand Swaan. Die voorspelde een zware ochtendspits met alle regen. Mm, ja. Gaat het ook die kant op, Wijnand? Het gaat wel die kant op. Uh, kijk, en zolang er niks gebeurt, dan, uh, dan moet het dan meevallen. Maar goed, het is toch weer misgegaan op een belangrijke weg. Nou, daar kom ik zo op. Schrijven op sommige plaatsen al uh, dubbele cijfers. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij de rijndijk 10 kilometer. En de A7 Hoorn-Zaanstad. staat bij Weidewormer 12 kilometer. En dan de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Want daar ging het mis. Er staat tussen Beverwijk en Knoopend-Rotterpolderplein 10 kilometer file. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Dit is het LOS Radio 1 Journal met Lara Rensen. Wiet met meer dan 15 van de werkzame stof THC... wordt voortaan niet meer als softdrugs, maar als harddrugs beschouwd. De sterke wiet mag dan ook niet meer worden verkocht in coffeeshops. Gerrit-Jan ten Bloemendal, eigenaar van Coffeeshop De Ossen in Leeuwarden... en woordvoerder van het platform Cannabis Ondernemingen Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Eerst maar eens even naar die grens, die 15 aan THC als grens. Hoeveel van de wiet die in de Nederlandse shops wordt verkocht, zit daarboven? Als je het onderzoek bekijkt wat Trimbos onlangs heeft gedaan, die komen op een gemiddelde waarde van 16 Dus ja, wat daar, hoeveel daar dan boven zit en hoe dat gemiddelde dan precies berekend wordt, ik durf het niet te zeggen. Maar ik ga er vanuit dat de helft eronder zit en de helft erboven zit. Dus dat heeft grote gevolgen voor uw sector? Eh... Uh, dat, dat is de vraag. Kijk, je kunt je voorstellen dat je wiet verkoopt wat er net onder zit en dat de mensen daar wat, uh, wat meer van gaan roken. En je kunt je ook voorstellen dat de wiet die erboven zit uh, straks uh, illegaal wordt aangeschaft. Hmm. Verwacht u dat laatste? Uh, ik denk zeker dat er een uh, illegale markt zal ontstaan voor de zwaardere producten als deze grens wordt ingevoerd. Hmm. Dus eigenlijk geeft u daarmee aan, het is helemaal niet zo'n handige, handige stap... Nee, de veronderstelling dat je het gebruik van, van, van cannabis kunt reguleren... door deze grens in te voeren, lijkt me geen, geen goede veronderstelling. En je zult dan denk ik zien... Dat de dealers die nu, laten we zeggen, in uh, op het hebben, want je hebt nu natuurlijk, natuurlijk ook dealers die in, in, in haardrugs dealen... dat die uh, dat segmentje over zullen nemen van de coffeeshops. Ja. Dus of het van invloed is op het gebruik uh, de, de, van mensen, dat is allemaal de grote vraag. En het feit dat um, specifiek THC dan um, de bepalende factor is uh, als werkzame stof... dat daarnaar gekeken wordt, dat is op zich niet zo gek, toch? Um, nou, je kan je afvragen uh, of het inderdaad nog wel softdrugs is dan... Nou ja, kijk, de, de, de stof THC zelf, uh, daarvan, uh, is ooit, daarvan kun je moeilijk uh, vaststellen of die, laten we zeggen, giftig is. En ja, kijk, uh, of je nou veel gebruikt uh, van iets waar weinig THC in, in zit, of je gebruikt weinig van, van iets waar veel THC in, in zit, dat is dan lood om een oud ijzer. Uh, minister Borst. Uh, hij heeft uh, vroeger ooit aangegeven van, uh, dat als de wiet wat sterker zou worden... dat het op zich uh, een, een vooruitgang zou zijn, omdat er dan minder gerookt zou worden. Hey, je hebt minder nodig om hetzelfde effect uh, te bereiken. Dat is dus een wat andere benadering. Ja. Je zult nu dus uh, gaan zien dat mensen misschien meer gaan roken... van wat zwakkere producten. En uh, de vraag is maar of dat uh, goed is voor de gezondheid. Ja, en de vraag is, hoe um, kan je deze maatregel um, handhaven? Want hoe test je dat bijvoorbeeld? Nou, kijk, er is één instituut in Nederland uh, dat, het uh, zeggen, THC gehalte wetenschappelijk bepaalt, en dat is het Trimbos Instituut. En uh, ik mag ook nog even herinneren aan de 500 gramse uh, maatregel die wij als coffeeshops uh, in onze nek hebben. En uh, ja, wil je dan uh, de thc waarde weten van uh, of THC gehalte weten van een bepaalde partij, ja, dan zul je Utrecht moeten testen, maar. Ik zie mij nog niet uh, onderweg in de trein naar Utrecht... met een uh, aanzienlijke hoeveelheid, uh, Wiet, om dat in Utrecht te laten testen. En als dan vervolgens blijkt dat het sterk is van... ja, wat moet ik daar dan mee? En uh, omgekeerd zullen de handhavers ook uh, naar Utrecht moeten. Dus... Ja. Uh, ze zullen dan bij ons in de shop moeten testen. En daarnaast is er een heel praktisch probleem. Het is een plant. Dus uh, laten we zeggen, een, een, een partijtje wiet. Daarin uh, kunnen onderlinge verschillen zitten. Dus één topje kan net uh, boven die 15% zitten. Terwijl als je een ander topje uit die partij zou halen, blijkt het er net onder te zitten. Dus praktisch gezien uh, wordt het een enorm gedoe en een enorm probleem. En wat mij betreft is het uh, onuitvoerbaar. Ik hoor het al. Het is helemaal niks. Gertjant en Blommendel, eigenaar van Koffie de Os. En ook uh, woordvoerder van het platform Cannabis Ondernemingen. Nee. in Dank u voor uw tijd. Graag gedaan. Zes minuten voor half acht is het. Wij gaan door naar de Sociaal Economische Raad. Want de Raad wil dat het kabinet ondubbelzinnig kiest voor Europa. Dat staat in een brief van de SER aan premier Mark Rutte. De kroonleden, ondernemers en werknemers... maken zich zorgen over een gebrek aan eenheid in Europa. En de mening daarover in het kabinet. We gaan het erover hebben met Alexander Rinoy Kan, Voorzitter van de SER. Goedemorgen, meneer Kan. Goedemorgen. waar deze bezorgde brief? Die brief is er, omdat we ons zorgen maken. We maken ons vooral zorgen over wat er in Europa gebeurt, of liever gezegd niet gebeurt. We denken dat elke dag die verstrijkt een verloren dag is. De economie wordt van dag tot dag slechter. De crisis moet geadresseerd worden. Dat kan uiteindelijk alleen in een gezamenlijke Europese lijn. En wij roepen het kabinet in deze brief op daar alles aan te doen om dat te bevorderen. En steunen het kabinet ook in eerdere goede voornemens in die richting. Ja, en toch is het interessant om juist die ene zin er even uit te halen. Ondubbelzinnig kiezen voor Europa, dat impliceert dat u vindt dat dat nu niet het geval is? Dat vinden wij ook. Uh, dat is de laatste maanden duidelijk zichtbaar. We realiseren ons veel te weinig wat Europa ons allemaal heeft opgeleverd. En we realiseren ons nog veel minder... Dat Europa ons nog kan opleveren als we de rijen sluiten en inderdaad kiezen voor Europa dat economisch, sociaal en duurzaam kan zijn en moet zijn, maar dat nu wel een grote crisis te overwinnen heeft. En wat is uw analyse over het feit dat het kabinet mm, met twee gedachten speelt? Wij vinden dat het kabinet er lang over gedaan heeft tot één gedachte te komen. Maar de recente brief over Europa die de minister-president aan de Kamer heeft gestuurd... vinden wij een goede brief. Daar zitten ook goede ideeën in over wat er in Europa op lange termijn moet gebeuren. We kunnen ook niet accepteren dat met de onderlinge verwevenheid van al die economieën... Sommige landen er zo slecht in slagen hun eigen nationale problemen op te lossen. Daar moet ook veel meer druk en dwang op komen. Dat zijn we allemaal eens, maar er moet nu vooral iets gebeuren. Want er wordt al heel, heel lang op gewacht. Ja. Maar ik vraag dat natuurlijk ook omdat het kabinet zit met een gedoogpartner partner... of gekozen heeft voor een gedoogpartner partner die helemaal niets van Europa moet hebben. Um, heeft u er wel verduzie in dat het kabinet met um, in gedachten blijft spreken? Ik zou hopen van wel. En ik vind nogmaals, de brief die eerder verstuurd is, wat dat betreft echt een teken van goede wil. Maar het gaat nu om het vervolg. En dat is niet alleen een Nederlandse kwestie. Het is een Europese opdracht. Een Europese opdracht om bijvoorbeeld ook Griekenland te helpen aan een, aan een goede nieuwe toekomst. Daar is heel veel voor nodig. Maar het is opnieuw ons gezamenlijk belang dat dat gebeurt. En daar moet heel hard aan gewerkt worden. Er wordt veel te makkelijk gesproken, of misschien moet ik zeggen, werd over de mogelijkheid om dan maar uit de euro te stappen. Wij mm. vinden dat een dramatisch slecht scenario, dat we ten koste van alles moeten zien te vermijden. Europa heeft ons heel veel te bieden, maar het staat er niet even moeilijk voor. Ja. Nou, dus natuurlijk, binnen Europa zijn de meningen ook intens verdeeld. Um, dan kun je het in Nederland wel met elkaar eens zijn. Maar als het dan in Europa niet lukt, wat vindt u van die onenigheid? Die vind ik heel zorgelijk. Uh, en die kan natuurlijk ook alleen maar in Europa worden opgelost. Er zijn gelukkig nu inmiddels wel wat ideeën over hoe die discipline op langere termijn moet worden opgelegd. Maar het en ook kost wel het steeds is veel is tijd hè, om tot een maar punt kost, te komen. het kost heel veel tijd. En ja, wat kun je daar vanuit Nederland anders van zeggen... dan dat in ieder geval Nederland zijn uiterste best moet doen om ideeën aan te leveren en ook daadkracht aan te leveren, daar wat aan te veranderen. Het probleem Griekenland moet worden opgelost. We moeten ervoor zorgen dat andere economieën die fundamenteel beter zijn... maar nu ook bedreigd worden, worden gesteund door een fonds van passende omvang. Dat zijn we eigenlijk ook allemaal wel met elkaar eens, maar het moet nu wel gebeuren. En op lange termijn moet die discipline er komen en moeten we verder groeien in de richting van dat economisch, sociale en duurzame Europa. Dat we allemaal willen en dat ons enorm veel te bieden heeft. Heeft Rutte u al gebeld om te bedanken? En nog niet, maar ik, ik hoop het wel. En ik hoop eerlijk gezegd dat we ook kunnen bijdragen aan een beter debat over Europa. Het debat is de afgelopen maanden, naar mijn gevoel, af en toe heel slordig gevoerd. Op onze website geven wij antwoord op veelgestelde vragen over Europa. Het is een complex onderwerp, maar het is van het grootste belang dat iedereen zich daarop oriënteert. Want er staat heel, heel veel voor Nederland op het spel. Dank Alexander Rinoy-Kant, voorzitter van DCER. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie.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 VO1, het NOS-journaal. Apple-topman Steve Jobs overleden. En spaarloon geheel opneembaar op 1 januari. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het gezicht van Apple, Steve Jobs, is overleden. Hij was eind jaren 70 mede-oprichter van het computerbedrijf. En ook wordt hij gezien als pionier van de computerindustrie. Apple gaf vannacht een verklaring uit. Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an amazing human being. Those of us who have been fortunate enough to know and work with Steve have lost a dear friend and an inspiring mentor, and his spirit will forever be the foundation of Apple. Het was niet altijd koekenij. In 1985 werd Jobs ontslagen... maar twaalf jaar later keerde hij terug bij Apple... om het bedrijf van de ondergang te redden. Zijn grote successen daarna waren de iPod, de iPhone en de iPad. De media's unieke man met zijn zwarte kooltrui en zijn enthousiaste optreden... maakte een hele show van de introductie van nieuwe vindingen. We gaan een a pointing gebruiken that we allemaal born with. We zijn with met tien van hen. We gaan onze vingers gebruiken. We gaan ons met onze vingers toekenen. En we hebben een nieuwe technologie called multi-touch which is phenomenal it works like magic it's far more accurate than any touch display that's ever been shipped you can do multi finger gestures on it and boy have we patented it so, in augustus stopte Jobs als topman van Apple, want hij had kanker. Steve Jobs is 56 geworden. President Obama noemt Jobs een van de grootste Amerikaanse vernieuwers... en zegt dat de wereld een visionair heeft verloren. En de grote concurrent, Microsoft-oprichter Bill Gates... zegt dat de impact van Jobs nog generaties merkbaar zal zijn. Het geld dat vrijkomt door de opheffing van de spaarloonregeling... kan in één keer worden opgenomen. Dat heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt. Werknemers die aan de regeling meedoen... kunnen er ook voor kiezen het geld nog te laten staan. De regeling wordt opgeheven op 1 januari. Er kan nog geen geld meer worden ingelegd. En dat die spaarloonregeling zou verdwijnen, dat was al eerder bekend. Minister Schippers heeft misschien extra geld voor de huisartsen. Ze wil dat de huisartsen na 2012 meer ingrepen gaan doen... die nu in het ziekenhuis worden gedaan.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 Vandaag protesteren de artsen in Amsterdam tegen de bezuinigingen... omdat die meer zouden kosten dan ze opleveren. Maar op dat punt geeft Schippers niet toe. De huisartsen hebben hun budget overschreden... en dat moeten ze terugbetalen, zegt de minister. 4 procent van de kinderen tussen 9 en 16 jaar... wordt herhaaldelijk gepest op internet. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau... En dat is flink minder dan vijf jaar geleden. Toen meldde Sieren dat ruim 40% van de kinderen op internet werd gepest. Sinds die tijd is er veel voorlichting geweest over pest op internet. De stichting Mijn Kind Online daarover. Ik denk dat alle campagnes daar zeker aan hebben bijgedragen. Maar vaststaat in elk geval dat in de regel de meeste ouders heel goed hun kinderen op internet begeleiden. Maar dat zodra kinderen gaan puberen en hun grenzen zoeken op internet, dat het voor ouders dan wel lastiger wordt. Met de dag neemt het aantal anti-Wall Street-demonstranten in New York toe. Voor de derde week op rij protesteren ze tegen het redden van de banken in 2008. Volgens de beweging Occupy Wall Street maakten die banken daardoor forse winsten. Maar zijn tegelijkertijd veel Amerikanen er werkloos door geraakt? Of ze zijn niet langer zeker van hun baan? Ik een mean, paar jaar geleden we onze geld verloren. We hebben onze 401-k's door de dat is Gisteren waren er zeker 5000 demonstranten met spandoeken en protestborden in New York en ook in andere steden groeit het protest. Harvard is niet langer de beste universiteit van de wereld. Na acht jaar is de instelling gezakt... naar de tweede plaats op de ranglijst van Times Higher Education. Dat blad stelt aan de hand van 13 criteria vast... hoe goed de universiteiten zijn. Het California Institute of Technology in Pasadena staat nu op één. En van de Nederlandse universiteiten staat Utrecht als hoogste in de lijst... op plaats 68. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het wordt een onstuimige dag met veel wind...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 ANB verkeersinformatie 150 kilometer file. Het is een vrij onstuimige ochtendspits, ook dat. Want sommige dagelijkse files, zeker in de Randstad, zijn langer dan gebruikelijk. Denk aan de A4 van Den Haag naar Amsterdam en de A7 Hoorn-Zaanstad. Wat verder nog opvalt is het ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Den Bos, dus, er staat voor de Afrikkerk drill 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de Afrikkastricum en knopend Rotterpolderplein 14 kilometer. Het ongeluk is al een tijdje aan de gang, het afhandelen daarvan. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Voorknopend Velzen staat 5 kilometer. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Waddenooien 5 kilometer. Door een ongeluk met drie personenwagens is de linkerrijstrook dicht.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 Goedemorgen, het is tien minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is voorlopig te weinig werk voor de twintig marasousses... die in de Afghaanse provincie Kunduz politierecruten les moeten gaan geven. Dat schreef het kabinet gisteravond aan de Tweede Kamer. Daarom gaan we naar verslaggever Wilco Boom. Wilco, hoe kan dat nou? We waren daar toch nodig om agenten te trainen?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 terwijl ze daar helemaal niet voor zijn opgeleid. En uh, daarom is er nu dus meer behoefte aan het bijspijkeren van die agenten... die al aan het werk zijn, dan aan het opleiden van nieuwe. Ja, en juist voor het uh, geven van de basistraining aan nieuwe agenten... waren die margisees bedoeld. Dus hm. dat is het probleem. En hoe gaan ze dat oplossen? Kunnen ze de missie aanpassen? Ja, in overleg met de NAVO wordt uh, uitgezocht... hoe die margisees uh, op een andere manier aan de trainingen kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld uh, praktijk, praktijktraining op straat of het trainen van die onderofficieren van de politie. Ja, En in het uiterste geval komt een aantal van die margisje's vervroegd terug. Het kabinet uh, bezweert dat het uh, bij wat er ook gebeurt... binnen de grenzen zal blijven van het mandaat dat de uh, Tweede Kamer heeft gegeven. Met andere woorden, er zal geen training worden gegeven... aan agenten die ook moeten gaan vechten. Want dat was de absolute voorwaarde die GroenLinks had gesteld... aan het uh, instellen van deze missie. Want er is wel behoefte aan Nederlanders daar... Nou, als je kijkt naar de cijfers die het kabinet gisteravond naar de Kamer stuurde, dan is er in elk geval behoefte aan opleidingscapaciteit voor de politie. Of die nu door Nederland wordt aangeboden of door andere landen. Bijvoorbeeld een derde van de gewone agenten, die heeft helemaal nog geen basisopleiding gevolgd. Nou, dan is er wel een flink aantal dat wel een minimale basistraining van zes weken heeft gehad. Maar dat is eigenlijk ook te kort, want ze moeten tenminste acht weken opleiding krijgen. Dat is ook de duur van de training die Nederland gaat geven. En in de praktijk blijkt volgens het kabinet ook het optreden van de politie weinig effectief. Ze zijn ook helemaal niet gewend aan direct contact met de bevolking. Dus ze kunnen er nog wel wat bij leren in elk geval. Onder welke omstandigheden werken de Nederlanders? Wat, wat weten we daar inmiddels over? De politieke situatie is volgens het kabinet instabiel. De gouverneur van Kunduz is bijvoorbeeld vaak afwezig. En als zijn baas er niet is, durft de plaatsvervanger van de gouverneur eigenlijk geen besluiten te nemen. Nou, dan is er ook een probleem van het weer. Er is sprake van aanhoudende droogte. Dat betekent dat er slechte oogsten zijn. En de bevolking heeft eigenlijk te weinig geld om dan voedsel elders te gaan kopen. Dus dat is ook een probleem. Nou, en de veiligheid in Koenders is uh, licht verbeterd, maar dat kan zo weer omslaan, Erkent het kabinet. Uh, een illustratie daarvan is dat de politiecommandant van Koenders recentelijk bij een aanslag om het leven is gebracht. Dus de omstandigheden waarin de Nederlanders daar gaan werken, dat, die, die zou je wel met een gerust hart weinig benijdenswaardig kunnen noemen. Oké, okay, verslaggever Wilco Bank. dankjewel Wilco. Door naar de sport en dus naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En dus praten wij weer over de blessures bij het ja. Nederlands Elftal. Hè? Want uh, die lijst van blessures is de laatste dagen langer en langer geworden. En nou is Arjen Robbe ook nog definitief afgehaakt ja. bij Oranje. Hoe vervelend ja. is dit allemaal voor de komende wedstrijden? Nou ja, we hebben inderdaad een zestal mensen. Ik zal ze nog maar eens noemen. Heiting, Gaafelij, Sneijder, Stekelenburg. En er is Maduro en wat jij net zegt Robben dan ook nog bijgekomen. En dan zou je zeggen, het is een half elftal. Uh, het geeft ook de luxe van het Nederlands voetbal aan... Uh, dat de Bonskootje nog steeds niet echt nerveus wordt. Hij vindt het jammer. Dat moet hij natuurlijk ook zeggen dat hij het jammer vindt. Zeker voor die mensen zelf. Uh, op zich uh, heeft Nederland nog steeds een heel goed elftal op de been te brengen. Op zich is het een prima gelegenheid... Om richting die EK uh, wat mensen een keer te laten spelen die anders niet zo vaak aan spelen toekomen. Er zitten ook een paar hoe raar het klinkt voor de Bondscoach voordelen aan. En voor de rest, ja, het Nederlands elftal is al gekwalificeerd, dus ook wat dat betreft is er geen vuiltje aan de lucht. Wat wel is, is dat Nederland toch wel heel graag drie punten moet halen in zijn komende mm -hmm. twee wedstrijden, omdat zij dan als groepshoofd gaan spelen. En dat kan aanzienlijk schelen in de loting zeg maar voor de pool natuurlijk, in de eerste ronde. En je wilt toch wel graag uh, ver gaan komen daar. Iedereen rekent al half op een Europese titel, maar dat is nog een heel ander verhaal. Maar goed, op zich uh, gaat Nederland gewoon ook van Moldavië winnen, met welke zelf wij ook, uh, ook opstellen. En nogmaals, stiekem zal zo'n bondscoach denken... nou, het is vervelend voor de jongen zelf. Maar voor hem, om een keer wat andere mensen te proberen... op andere posities, ach, dat is nog zo erg <laughs> nog niet, hoor. Dus uh, elk nadeel heeft een voordeel. Zo wel, is dat. En dat komt ook deze keer weer uit. Oké, okay, ja, ander voetbalnieuws. Drie Duitsers zouden verboden ja. middelen hebben gebruikt... tijdens de WK-finale. Ja. Trouwens verloren door de Duitsers hè, in 1966. Ja. Vertel eens, hoe zit dat? Ja, dat is wel een, toch wel bijzonder. Uh, eerst kwam ik er tot mijn schrik achter dat ik die finale ook al gezien had. Dus dan kom je al wat te denken, wat dat moet je echt bij de oudere jongeren voor gaan horen, deze finale. Het was een van de beroemdste voetbalfinales ooit. Uh, Engeland maakte, dat zal die finale eeuwig uh, beroemd maken, een al dan niet doelpunt... waar hele wetenschappelijke reconstructies van gemaakt zijn. In ieder geval Engeland won die finale met 4-2. Uh, dan zijn er drie Duitsers die op het middel uh, EV-3'en betrapt zouden zijn. Bijzonder is overigens dat het natuurlijk al heel lang bekend is en nu uh, uit eindelijk naar buiten komt. Welke Duitsers het zijn, dat weet je niet. Je hebt beroemde namen als, als Haller, Zekler, Weber. Dat zegt veel mensen niet meer. Maar bijvoorbeeld ook een hele jonge Frans Bekkenbouwer. deed al mee in die tijd. Dus wie weet, wie weet. Um, even dat ev Dat werd toen uh, per strekkende meter wel verstrekt. Zat in hoestdrankjes en allerlei andere soorten zaken. De vraag is altijd of hier uh, sprake is geweest... van gewoon, noem het maar neusdruppels, hoestdrankjes... bij verkoude Duitsers in een uh, Londens hotel. Of dat dit echt uh, ja, een heel uh, Planmatig iets is geweest, want E3 heeft wel degelijk een stimulerende werking. Um, ja, wat het nut is, je kan die mensen moeilijk met terugwerkende kracht schorsen. Ik denk dat het wel heel goed is uh, dat Duitsland die finale verloren heeft. Omdat het anders een hele andere schaduw zou gaan opwerpen. Nu uh, zal Engeland gewoon die wereldtitel houden. Ik denk dat die namen, want dat hou je nu niet meer tegen, naar voren komen. En de FIFA, daar zijn ze altijd heel goed, uh, goed in. Die gelasten een onderzoek in. Dus over Aha. een jaar of vijf horen we toch wel weer eens, eens op. deze zaak. Denk ik. Meer erover? Ook... Ook op onze website, trouwens, nos.nl. Dankjewel, Tom van het Hek. Yo. En zo dadelijk gaan we het hebben over ECB-baas. Triché. Wat laat hij achter bij de Europese Centrale Bank? Vandaag zijn laatste dag daar als baas. We zo de balans op. Eerst naar Wijnand Zwaan voor de balans op de wegen... waar volgens mij de mensen langs de kust de handen aan het stuur moeten houden. Ook, zeker, want ook daar hebben ze volop te maken met het slechte weer... de zware windstoten en de regen, zeker in Noord-Holland. Ja, het is ook een drukke spits, het laatste graden... en dan gebeuren er een paar ongelukken. Vooral op de A9 is het mis van Alkmaar naar Amstelveen. 16 kilometer fieden, iets ten zuiden van Alkmaar... tot aan het Rotpolderplein. De de rechterrijnstrook is dicht, vermijdt dus die A9. De loopt ook vast op de A22 daardoor. En in het zuiden zijn er een paar ongelukken gebeurd. Op de randweg Eindhoven richting Den Bosch voor knooppunt De Hocht, Zes kilometer. En de rondweg, um, dat moet zijn de rondweg Eindhoven richting Den Bosch bij knooppunt De Hocht. En de rondweg Den Bosch richting Utrecht voor de Kerkdriel 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Al acht jaar is hij de baas van de Europese Centrale Bank. Vandaag heeft hij zijn laatste grote vergadering... en per 1 november is Jean-Claude Trichet inderdaad vertrokken... als president van de ECB. In 2003 begon hij in nou, we kunnen wel stellen, relatieve rust van de financiële markten. Acht jaar later zit hij middenin opnieuw een storm. Storm van je welst. En speelt de ECB zelfs een centrale rol in de eurocrisis. Over Trichet en de ECB praat ik met Sylvester Eifinger... hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit van Tilburg... Lid ook van het monetaire expertpanel van het Europees Parlement. Meneer Eifinger, Goedemorgen. Goedemorgen. Kent u uh, meneer Trichet persoonlijk? Ja, ik ken hem al twintig jaar. De eerste keer dat ik hem ontmoette, uh, dat is uh, toen ik op bezoek was... bij uh, mijn leermeester Helmut Schlesinger, toenmalig president van de Bundesbank, En de ochtend erop zat ik in de ontbijtzaal uh, mijn uh, broodje te eten... En aan de andere tafel zaten Jean-Claude Trichet, toen directeur de Trésor, en Hans Tietmaier, toen, uh, uh, zeg maar, staatssecretaris, boendesfinansministerium, de laatste eindjes van het verdrag van Maastricht te onderhandelen. Wauw, dat is een historisch moment. Ja, dat ja. heb ik allemaal meegemaakt. En uh, toen zat uh, Trichet een beetje vreemd te kijken naar me. En vroeg aan, aan Tietma, wie is die vreemde snuiter daar aan de andere kant? <lacht> en uh, toen zei hij, nou dat is wel vertrouwd, die kennen we wel hoor. Dus, uh, nou, en dat was mijn eerste ontmoeting met Trichet. U mag blijven. Ik mocht blijven, ja, ja, ja. Ik was geen spion dus. En, en is, heeft u trichet zien veranderen in de afgelopen jaren? Want het heeft ook heel wat voor zijn kiezen gekregen. Um, in eerste instantie werd gezegd dat is een wat grijze muis is. Maar het is toch inmiddels, inmiddels een machtige eurobankier? Ja, hij is, nood, <coughs> hij is nooit een grijze muis geweest. Hij heeft als directeur de Tresor heeft hij onder andere de Club van Parijs voorgezeten. Die hebben toen de schuldencrisis in Latijns-Amerika uh, zeg maar, uh, uh, afgewikkeld. Dus met andere woorden, hij had al heel veel ervaring met crisismanagement. Het is iemand die met alle Europese ontwikkelingen zeg maar op het vinkentouw zat. Alleen de acht, laatste acht jaar als president had hij natuurlijk de eerste jaren erg rustig. Ik heb hem in die acht jaar wel erg zien veranderen. Want ik zat natuurlijk elke drie maanden in het Europese parlement tegenover hem. Mm -hmm. Als adviseur van het Europese parlement. In de zogenaamde monetaire dialoog met de ECB-president. Hoe, hoe heeft u hem zien veranderen? Nou, in het begin was hij erg uh, breedspraakig, laat ik het dan maar zo zeggen. En zeker als hij in het Frans sprak, uh, dan waren het hele mooie volzinnen... terwijl hij eigenlijk niet zoveel zei. En uh, dat is, door de crisis is dat enorm veranderd. Uh, hij heeft echt leiderschap getoond. Hij is natuurlijk inmiddels tot mythische proporties uitgegroeid. En waarom? Gewoon omdat hij de enige was... Die de zaak nog bij elkaar hield. Want het kwam natuurlijk niet van de Europese politici. Nee. U weet, die hebben de andere afgelopen anderhalf jaar daar enorme puin op van gemaakt. Ja, weet u hoe hij daartegen aankijkt? Hoe... Want het is natuurlijk ook een rol die hij uh, nou, misschien niet eens wilde. Het, het is niet, niet de taak van de ECB om uh, bijvoorbeeld staatsobligaties op te kopen. Nee, maar ze moesten wel. Kijk, als de maar politici. Hoe kijkt hij daartegen aan? Hij vindt dat verschrikkelijk. Hij vindt dat verschrikkelijk. Net zoals een aantal noordelijke centrale bankpresidenten uh, dat verschrikkelijk vonden. U weet, Axel Weber is zelfs daarom omgestapt. Ja. Uh, uh, recentelijk Jürgen Stark. Die vinden dat de ECB niet de rommel van de Europese politici moet opruimen... door het opkopen van bestaande staatsobligaties van Italië, Spanje, et cetera. Dus met andere woorden. Maar ja, er was maar één instantie die op een zeker moment... De euro en de eurozone kon redden. En dat was de ECB. En als de Europese politici steeds maar uh, too little too late acteren, en dat is in de afgelopen anderhalf jaar gebeurd, dan moet de ECB de grenzen van zijn mandaat opzoeken. Eh, en dat heeft ze ook gedaan. En dat uh, is natuurlijk onderdeel van crisismanagement. Maar tegen Heugenmeug dus. Tegen Heugenmeug. Uh, hij heeft uh, de politici. In bijzonder de Franse president Sarkozy, wat voor een Fransman heel wat is... maar ook de uh, bondskanselier Merkel, af en toe flink de waarheid gezegd. Flink de waarheid gezegd. Maar ja, weet u, uh, deze politici die, uh, worden erg gedreven door hun binnenlands electoraat. En dan zie je gewoon dat de Europese visie bij uh, de politici... op het regeringsleidersniveau uh, ja, slecht ontwikkeld is. Ja. Mm -hmm. um. Ja, die positie van de ECB nu. Denkt u dat uh, daardoor de rol van de bank van de centrale bank definitief zal veranderen? Nou, wat de ECB... Uh, haar rol ziet de ECB als volgt. Uh, nu, u weet, moet dat Europees Noodfonds Nieuwe Stijl, EFSF... moet nog geratificeerd worden in het Slovaakse uh, parlement... en in het Nederlandse parlement. Mm -hmm. Als dat geratificeerd is en dan hopelijk eind oktober, begin, begin november, operationeel wordt. Dan gaat het, het volgende gebeuren. Dan gaat de ECB zijn handen van aftrekken. Gaat niet meer uh, staatsobligaties van zwakke eurolanden opkopen. Dat is dan de taak van het Europees Noodfonds. Helaas is het Europees Noodfonds niet groot genoeg... om ook Italië en Spanje te coveren. Dus dat zal een heel groot probleem worden. En dan is de ECB daar weer. Ja, maar dan denk ik toch dat de ECB op een zeker moment uh, is al intern in de Raad van Bestuur en de Governing Council enorm verdeeld daarover. Uh -huh. Er is echt een, een, een split tussen de noordelijke centrale president en de zuidelijke. En je ziet dus gewoon dat de ECB op een zeker moment wel de, op de grenzen van zijn mandaat zit. Ja. Dus uh, ik denk dat zij uh, dat palletje terug zullen spelen. Wat de ECB wel zou doen... Uh, we zitten natuurlijk nu weer in eenzelfde periode uh, na Lehman. Ze zullen wel hele lange kredietfaciliteiten ter beschikking stellen. U weet, de banken, zeker sinds het uh, echec met Dexia gisteren, dat weet u, uh, vertrouwen elkaar niet. Vertrouwen elkaar niet op de interbankaire geldmarkt. Lenen elkaar geen geld meer uit. Dat is heel vervelend. Dus wat er nu eigenlijk gebeurd is. De ECB heeft eigenlijk de geldmarkt overgenomen. Wat er nu gebeurd is. De banken handelen alleen nog maar bij de ECB. En die krijgen ook lange kredietfaciliteiten, dus 6 en 12 maanden. Dat mm. is heel lang voor de ECB. En uh, de interbankaire geldmarkt, die zit eigenlijk op slot. En dat is natuurlijk heel, heel slecht, want uh, die moet goed functioneren. Maar bij gebrek aan vertrouwen over welke bank nou wel uh, solvabel is en welke niet krijg je natuurlijk al gauw dat de banken elkaar wantrouwen... Ja. en elkaar geen geld meer uitlenen. Nee, en dan is dus de ECB hard nodig. Uh, dank, uh, Sylvester IJsvinger moet het hierbij laten... want we moeten het ook nog even over Steve Jobs gaan hebben. Zo, dank. Ja, ga gedaan. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. En dat doen we nu met Gert Kluk. De medeoprichter oud Topman van Apple, Steve Jobs, is overleden... en dat nieuws domineert op dit moment de media wereldwijd. In een verklaring voorgelezen op Fox News... noemt het bedrijf Jobs een genie en een geweldig mens...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 Ja, zijn geest zal voor altijd het fundament van Apple blijven, zegt het bedrijf. Op de website van Apple staat een grote zwart-wit foto van Jobs... met in zwarte letters ernaast Steve Jobs, 1955-2011. Jobs stond als CEO van Apple aan de wieg van... onder meer de iPod, de iPhone en ook de iPad. Stuk voor stuk mega succes, zo dus Gary Willis van Fox Business everybody knew that no one could really replace steve jobs as the head of apple he was the visionary he was the man with the vision that saw the new products the ipod the ipad the iphone this wonderful interactive idea of how we should interact with technology it all came from the brain of steve jobs en vanuit de hele wereld wordt natuurlijk gereageerd op het overlijden van Jobs. Op de website van CNN een overzicht van de reacties. President Obama zei dat Jobs een groot vernieuwer was en dat de wereld een visionair heeft verloren. Ook Jobs grootste concurrent, Bill Gates van Microsoft, vond mooie woorden. Hij zei dat de verdiensten van Jobs nog generaties lang merkbaar zullen zijn. En Facebook-oprichter Mark Zuckerberg reageerde via Facebook op het overlijden van Jobs met de woorden: Steve, bedankt dat je mentor en een vriend te willen zijn. Ik zal je missen. Er is ook ander nieuws. Sarah Palin doet niet mee aan de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten. Dat liet ze op de radio weten in de Mark Levin Show. Ik ben dankbaar dat ik geloof dat ik niet een kandidaat ben. je bent onschakeld en je bent even actief. En ik kijk naar de strategieën die. U hoort, het pening gaat zich dus wel vol inzetten voor de Republikeinse campagne. Ze zegt er alles aan te gaan doen om president Obama uit het Witte Huis te krijgen. Mocht u vandaag nog toevallig de taxi willen nemen... kijk dan even voor de aardigheid op de website van de Duitse AWB. De organisatie voert een Europees taxivergelijkingsonderzoek uit. Proefpersonen beoordeelden in 22 steden de chauffeur, de taxi, de route en de prijs. Dit is ook in twee Nederlandse steden, Amsterdam en Rotterdam... De taxis uit Amsterdam kwamen niet al te best uit de test. Oh. Ja. Amsterdam eindigde op de negentiende plaats uh, volgens de Duitse ANWB Adac Deugt de helft van de onderzochte chauffeurs niet. Ze missen rode lichten, rijden, omwegen, rommelen met de rekening... of weigeren gewoon de passagier mee te nemen. De Rotterdamse taxis staan op de tiende plaats in de ranglijst. Taxis uit de Sloveense stad Ljubljana komen het aller-aller uit te testen. En mocht u binnenkort nog naar Barcelona gaan... Nou, neem daar dan vooral de taxi, daar staan ze namelijk op nummer 1. De VVD maakt zich zorgen over de veiligheid van Oranjefans volgend jaar bij het EK Voetbal in Polen en Oekraïne, meldt de Telegraaf. Lokale veiligheidsmensen stellen dat de controles bij de kaartverkoop tekortschieten. De eerste verloten kaarten zouden in handen zijn gevallen van extreem gewelddadige voetbalsupporters. Dank, Gert Kluk. Zo dadelijk, na het journaal van 8 uur, staan we stil bij het overlijden van Steve Jobs onder andere. EK kwalificatievoetbal op radio 1. Morgen om half negen. Naar voren, naar voren. De bal gaat naar heel naar de rechterkant van het veld. Nederland-Moldavië. Kijk dan vanaf de rechterkant van Nistelrooy, Ransgraaf nog de minuut. 3, 2. NOS langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.